Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Bij de begraafplaats niet herdenken, dat heeft de rechtbank besloten. De organisatie Federatieve Joods Nederland had een kort geding aangespannen. Die vindt het grievend om ook Duitse militairen te herdenken. Tijdens de herdenking mogen de burgemeester en wethouders dus niet langs de graven van de Duitsers lopen. Anderen mogen het wel. Vliegtickets worden niet duurder, ondanks de stijgende brandstofkosten. De KLM en andere luchtvaartmaatschappijen berekenen die kosten voorlopig niet door aan de klant. De dus zegt dat de gemiddelde prijs voor een ticket naar populaire bestemmingen de afgelopen maanden niet is gestegen. Hij zou zelfs licht zijn gedaald. Volgens luchtvaarteconomen kunnen de bedrijven de stijgende brandstofkosten niet doorberekenen aan de klant, omdat hij dan afhaakt.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 Uit onderschepte mails bleek dat hij contact had met Al-Qaeda. Hij wilde meewerken aan aanvallen op Frankrijk. In Den Haag hebben twee jongens van negen een inbreker betrapt en verjaagd. Ze zagen dat de man probeerde in te breken door een raam van een huisstuk te slaan. Daarop zetten de kinderen de aanval in. Ze bekogelden hem met een tak en een lolly. De inbreker schrok daarvan en rende weg. Het weer... Vanavond opklaring en droog, morgen bewolkt en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS. We... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Brugge 4 kilometer voor Amersfoort 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Afrit Bunschoten 3. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 04. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Lunette en Bunnik 5 kilometer.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 We'll <laughs> be Je hoorde de DJ Pepper met... Graal Ventos deze week. En volgende week hebben we aan de telefoon. Ik vond dit echt wel een heel goed nummertje van hem. En uh, hij begint steeds beter te worden. Komt natuurlijk ook door mijn support en mijn mentale steun. Natuurlijk. Wie ja, is het precies? Dus? Ja, ik ken hem niet. Dat gaan we volgende week ontdekken wie het is. Ontdek DJ Pepper. Hij is al Pepijn normaal. Maar... Um, over... Uh, nou, ik denk ongeveer 3 minuten 59 hebben we de enige echte aan de telefoon. Frank de Boer. Frankie. Hij houdt van seks on fire. En daar gaan we dan naartoe luisteren. Dit is de Kings of King the Sex on fire. Op radio? Zet hem. Kings of Lyon met Sex on Fire En we hebben, we hebben iemand aan de telefoon En niet zomaar iemand Iemand die afgelopen week echt heel vaak in het nieuws was Het is namelijk Frank de Boer Frank! Hey Frank, wat leuk dat je even in, hey in de uitzending wilde komen Ja, dat is toch geen verblijf jongen Lekker kon echt varen, tijd. Het was een drukke week, hè? Ja, het was een hele drukke week, ja! Wat heb je, wat Wat was nou het mooiste moment van de week voor jou? Dat ik het aan mijn pak aan kan trekken <laughs> Eindelijk, weer eens Ja, hij is aan het pak helemaal mooi Ja? Ja Mooi zo Die ster is ook heel lang, te lang. Ja Sorry? Die vierde ster Die vierde ster Ja Ja, het zijn maar drie sterren, Frank Ja, ik is weer. Nee, nee, sorry Je krijgt echt geen vierde ster dan moet je ja. nog 9 keer winnen als je nog een vierde ster wilt. Wat? Ja? Je moet nog 9 keer de, de landstitel winnen als je die vierde ster wilt. Nee, we is er maar wannen. Maak die maar je bent niet bij mijn man. Is ja? Ronald er ook? Je bent niet bij mijn beetje met man! We hebben het nog vier. <laughs> is Ronald er ook? Ja. Ja, nou dat is nog even. Nee. Hij mag even een key teel uit te maken, ik heb een Ja ja, sterker. Ja, we hebben er vier. Waren het er echt vier? Ja, ja, je weet het. Goed, dan zijn het vier. We zijn aanstaande jouw club hè? Ja, ik weet het, ik weet het. Dat staat namelijk ook op je cv en zo. Ja, ik ben wel leuk. Ja. Hoe eh, is het nou om nu zelf langs de kant te staan en niet en niet, uh, en niet zelf te voetballen? Ja, ik ben heel leuk. Ik ben heel leuk. Ik ben Theo. Ik ben Praten. Maar dat doe je nooit, ja? Een beetje, beetje praten met Theo. Ja, Theo is een beetje te zwaar, hè? Is- hij, is hij een beetje te zwaar? Ja, hij is heel zwaar. maar. man. Hey, Roman, praten! Hey, Roman, je bent op de radio. Oh, sorry, man. <laughs> ah, nee, nee, Theo, uh, die biedt is ook veel te zwaar, ja. Ik kan gewoon, ik kan gewoon niet, nee. Nee, ik kan gewoon niet. O, hoe, <hast> hoe, denk je, hoe denk je dat ze zo te zwaar zijn geworden? Wat denk je? Hoe denk je dat ze te zwaar zijn geworden? Ja, ze hebben bij de bami al gezeten. Bij de bami ja Ja, jongbo-kamp. Uh, ja, ze hebben vrienden van elkaar, Theo, hoor. Worden er te veel uh, Bami-appen uitgedeeld in de spelerzone Ja, ze hebben zo gezien met Theo, Theo. oké hebben een broodje met uh, eten. Dat ging helemaal fout, vond je helemaal niet lekker. Nee. Nee. Oh. Maar, uh, jij was ook in je style. Wat zeg je, hè? Jij was ook in je style. Je bent onverslaanbaar eh. Ga je, je moet zeggen: meer mensen dat ik onverstaanbaar ben. Jij bent al bijna lastig, man. Ja, we hebben jou toch in het stadion. Ik was in het stadion, dat klopt. Zag je hey. me zitten? Hey, waar weinig. Ik zat, uh, <coughs> ik, ik zat, uh, nou kijk, je, als je zeg maar naar voren keek, dan zag je een hele grote menigte met mensen. Ja. En daar zat ik tussen. Ja, maar jullie hebben in zitten, er zijn heel veel andere mensen bij ja, we je zitten. Hey, ik zet er ook voor, hoor, hoor. Heb je een op nog lopen? Heb je Ronald wel zien zitten? Ja, maar heb je mijn boer nog zien lopen? Over het raam, in de Ja, ik heb hem zien lopen, inderdaad, want in de. In de ja, maar je gaat kampioen heen, je moet rondje rond je Ja, ja maar, Wat wat weinig mensen weten is dat Ronald ook uh, kampioen is geworden met de B, B1 volgens mij van Ajax. Nee, ja, hey man, die kopen voor de laten! Nu hoeveel keer een je er aan Ronald. Eh, uh, met de B1? Ja, uh, weet ik veel. Ja, wij je vier de uh, vierde ster. Ja, die vierde ster, inderdaad. Die ster! Hé hey, uh, Ronald en, uh, en Frank. Frank, hartstikke gefeliciteerd met jullie vierde ster, hè? Ja, ja, ik ben... ja. Ja, ja, eh. ja. Ik luisteren naar He. Vanavond. Dan ben ik aan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoi! Door de jailbreak van mijn uh, Wat is er nou allemaal gebeurd, Want uh, ja, of, uh, Jullie waren even weg, hè? Ja, nee, Ik al was al even, even met, hoe heet het aan het bellen? Wie? Met, uh, Frank en Ronald. Nee. Ja. Nee. Heb je het gemist? Ja, jullie hebben het helaas ah, gemist. Nee, Wij we waren we even je je eten. Dan wacht je toch even? Ja, sorry. Was, maar was Ronald er ook? Ja, ah, er ah, dat vind ik echt kut dat ik dat gemist heb. Ja. Ja. Ja. Ze waren niet te verstaan, maar ze waren er wel. Maar waarom wacht je dan niet even? Sorry. We waren echt twee minuten weg. Even een broodje duiner halen. Ja. En dan missen we zeg maar. Onze helden. Wat heb je tegen gezegd? Heb je ze gefeliciteerd of niet van ons? Ik heb ze gefeliciteerd met een vierde ster. Maar niet van ons? Uh, nee, niet namens jullie. Maar ze kreeg vierde ster. Vierde ster? Het Vier so was eenendertigste landskampioen. Ja, ja ik wel. weet het, maar, Fr maar Frank die dacht dat het zijn vierde ster was. Dus... yes. Gewoon, wat een blamage. Van. Oh, maar gaat hij nog wel, ah, gaat toch wel een keertje terugbellen ooit toch? Mag ik hopen. Misschien wel. Okay. Wie weet. Misschien belt, bellen we wel een keer gewoon met iemand anders. Ja.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 Vanavond heb ik door niet uitgegeven. De best besteden door niet van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu nee, niet achterop. Nee, uh. Zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En, dan uh, werd je blind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal me voor te stellen. Maar na mijn mag ik nu eens in je oor vertellen. Vind je seks, geheim, niet overtellen. Nee, ik prest je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje, vrij, op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Of dan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 En dan heb je een heel lang outro bij Gersper door een Sef met bagagedrager. Morgen te horen op bevrijdingspop uh, in Haarlem bij de hout. En hij treedt dan op uh, vlak bij de, ja vlak vele tap uit dat podium daar. superlair podium is het, geloof ik. Onder de jongeren beter bekend als de tap. Ja, Heineken, Pilsner, Alster, uh, Bavaria. Dat, dat podium. podium. Je kan zijn, had ik het zo houden. Maar ja. Dankjewel. Wat een leuke jingle, even tussendoor, hè? Ja, hij past ook perfect. <laughs> yeah. Gaat natuurlijk over mij. Dan nu het weerbericht. Het zonnetje schijnt niet. <laughs> dat is het weerbericht ja, Het zonnetje schijnt wel en wij zien Schrijf... hem niet. Oh, wacht, dan moet hij overnieuw, denk ik. Schijnt het zonnetje wel? Ja, de zon schijnt altijd, eh, vriend. Echt niet. Dan ja. nu het weerbericht. De zon schijnt wel, maar wij zien hem niet. Perfect. Het wordt een beetje dit weer van de week. Ja. <laughs> Met een beetje meer van dat. Toch? Ja. Een beetje hardere... Kut uh, weer. Ja. Nou, dat was dus het weerbericht. Uh, lekker droog, zou ik zeggen. Um, het <laughs> was heel slecht. Als we maar lol Maar voor de rest, uh, we hebben zo over uh, ongeveer twee minuten Mark voorijzerk aan de telefoon. Nou, dat wordt ook leuk, denk ik. Als we in deze bui zijn. En daarna hebben we zo waar Een verzoekje. Een verzoekje uit een verkeerd hoekje. Een verzoekje. En dan gaan we nu luisteren naar... Uh, David Ketta met uh, Zonder jou. Without You, met Usher natuurlijk. Hier op Radio CFM, Zandvoort, 106.9 FM. Het weekend in met Toby, Tim en Karim. En Zonder Niels. Niels is op vakantie. Allee, waar waar je naartoe? Egypte. Ver weg, heel ver weg. Hoi. Van David Ketten en je hoorde hier op Radio CFM. En als het goed is, hangt aan de telefoon de enige echte topvoetbalverslaggever van Nederland. En dat is natuurlijk Mark van Rijswijk en dan verdient hij altijd bij ons een heel groot, heel mooi, geweldig applaus, Goedenavond, goedenavond. Goedenavond Mark, Goedenavond Mark avond. <laughs> je klinkt een beetje down, Mark. Nee, helemaal niet. Oh. Ah. Kijk, dat klinkt al een stuk beter. Nou, leuke binnenkomst. Ik, ik wacht op een briljante vraag. Dus ik denk, ik, ik daar denk, nou, nou, gaat nu wat komen. Een briljante vraag, Mark. Ja, ik leg de druk wel enorm bij je, je neer. Okay, oh, ik, ik heb ik, een hele goede vraag. Ik ook. Hoe gaat het? <laughs> Kijk, prima. En dat gaat uitstekend. Dat is jullie. Heel goed. Ja, prima. Nou, hey, het kan nu beter, hè? Na afgelopen week. Inderdaad. Nee, God help, ik zie je Je weet het, hè? Ajax. Ja. Ja, uh, Wie had ja, dat, dat verwacht? Niet, ja, natuurlijk. ja nee, we zagen het niet. Ja, Thuiswinnen van VVV, ongelooflijk. Ja, nou, altijd Echt, lastig. Ja. VVV zijn. Ja, maar uiteindelijk ten opzichte van een half jaar geleden, had inderdaad vrijwel niemand het op de nee, dus, uh, uh, Gefeliciteerd, zou ik zeggen. Dank, dankjewel. dankjewel. En uh, wat was het mooie, de arena? Helemaal in het donker met die spots en zo? Ja, wat, ik moet zeggen, het ging wel. Uh, uh, een mooie uh, manier te worden om een kampioenschap te vieren. Je merkt het ook aan de bekerfinale, dat wordt al serieuzer aangepakt. Ja. Uh, we kijken heel vaak naar het buitenland waarbij we dan roepen, ja, kijk, zo ontmoeten, traditie en alles. Maar dit is nou toch, ik vond het een prachtige manier uiteindelijk om de, om de titel te vieren, die rolde ging. Ja, kijk, dat lijkt wel merkwaardig. Uh, de manier waarop dat gaat en waar dat ja. op plaats kan vinden met uh, alle beperkingen die er zijn. Dat is jammer. Maar de viering op die dag zelf met de hele wedstrijd, en hoe het daaromheen al was aangekleed, vond ik echt een echt heel ja. mooi. Ik, had, ik had precies zelf, ik zat in het stadion en het was echt, echt, nou echt een rukwedstrijd was het. Er was echt helemaal niks ja. aan. En maar, maar die hul ging, dat was echt leuk. Nee, klopt nee, Ik vond het ook echt goed gedaan, ja. De, de Kampioenswedstrijden zijn, zijn zelden echt leuk. Het was nu, nu niet anders. Uh, dus, dus wat we er hadden gedaan in de afgelopen allemaal. Ik vond het echt goed, goed gedaan. Werd ook niet bezuinigd het vuurwerk? Nee, zo. Dat heb je en, nog oren over, natuurlijk. Toch, ik heb zitten kijken ook een beetje naar die huldiging uh, vanaf thuis, zeg maar. Ik had een beetje het idee dat de Gest spelers dat. een beetje ingetogen waren. Zeker vergeleken met vorig jaar. Ja, maar die moeten ja. spelen, zelfs zondag. Ja, maar het is ook niet te vergelijken met die ontknop van vorig jaar, natuurlijk. Hè? Nou, ik geloof dat spelen van zondag, geloof ik, dat dat al een beetje op de lange baan is geschoven wordt de spelers toevallig nog dronken zijn, dan kan er ook iemand anders spelen. Dat is een beetje de indruk die ik heb, want ja, er staat zowel voor Vitesse als Ajax ook niks meer op het spel, dus... nee, ja, dat is waar. Ajax zit ook niet aan een sportieve plicht te voldoen. Stel je speelt tegen Excelsior, ja, dan was het wel heel lullig geweest om die wedstrijd water schieten natuurlijk. Maar goed, Vitesse kan niet meer stijgen om te halen, Ajax ook niet meer, dus ja. Dat is echt de enige wedstrijd waar echt helemaal niks meer op het spel staat. Nou, dan mag je ook wel een feestje vieren, volgens mij. Ja, we hadden net Frank de Boer nog aan de lijn, en die... Uh... Ja, die, die, die, die was van overtuigd dat hij een vierde ster had gewonnen, maar kun jij nog één keer uitleggen hoe dat zit? Elke tien titels krijg je een ster. Oké, okay. ja, want elke tien titels geeft één ster. Ja, elke tien titels één ster. Dus Ajax staat nu op uh, 31, dus als we er nog 9 hebben, tot 40, dan is het een vierde ster. Is hij eigenlijk nummer 2? Feyenoord. Nee, nee, PSV. PSV. PSV. 22, zeg dus maar. PSV, PSV. Oké. Dus PSV, ster. Nou, we hebben het al genoemd Feyenoord dit jaar. Wat een verrassing. Ja, en het blijft maar doorgaan. Ik had toch uh, ook vijf wedstrijden geleden nog een beetje gewonnen. Maar goed, op een gegeven ja. moment gaat we wat punten laten liggen, ook in de kleinere wedstrijden. En dat gebeurt mij niet. Dus dat is, ja, het is gewoon fantastisch. En ja, de wedstrijd wordt helemaal merkwaardig. Maar los daarvan, of ze het nou redden op een merkwaardige manier, of ze redden het niet. dat heeft een fantastisch seizoen gedraaid. Heel veel spelers die zich goed hebben ontwikkeld, zoals Martins Indy, De Vrij, Klaas natuurlijk op het middenveld. Ja, Klaas is een gevaluatie van het seizoen. Ja, nou, niet helemaal, maar kijk, dat mensen denken, euh, dat hij helemaal uit de diets komt. Maar vorig seizoen was hij ook al heel goed bij Excelsior, ja. dat valt het minder op, omdat het Excelsior is. Maar hij en Kolwijk euh, en Guillaume Fernandes waren eigenlijk een beetje de, hoofd, de hoofdredenen samen met Roarden en de tweede seizoen zo mm -hmm. waarom Excelsior zijn handen haalde. Maar euh, het is niet zo dat Klaas die, euh, nu pas opeens begint te voetballen, want vorig seizoen was hij, nou, misschien hij niet zo goed, ja. maar ook echt goed, dus... Maar ja, hoe kan dat dan dat Mario er zo weinig uit kan halen en nou, met aanvulling waarvan je misschien aan het begin wel kon twijfelen van uh, is dit wel echt een, een toevoeging op je selectie En Wijnaldum die vertrekt Ja dan toch een, ja. fair bijvoorbeeld, dat je dan toch zo'n grote prestatie neerzet ja, dat, dat heeft natuurlijk voor een deel gewoon te maken met Koeman, die gewoon echt een goede trainer is ja. uh, De klik is er, en daar zijn twee spelers, uh, los van uh, Klaas en al de genoemde spelers, gewoon heel belangrijk uh, die been niet gehad. Eén jaar was er zijn keuze weer en Amadi. Ja. En is echt heel erg goed dit seizoen. Die speelt ook in alle topwedstrijden goed gespeeld. In Gridetti natuurlijk. Ik bedoel, Feyenoord heeft nu een topscore. Ja. Uh, en vervolgens merk je... Want die had hij ook Gridetti gewoon weg... dan valt het ook alweer weer terug met Feyenoord. Uh -huh. Ik merk gewoon, als het vertrouwen er dan eenmaal is... dan maakt het niet eens zo heel veel uit... of Gridetti er uiteindelijk nog bij is of niet. Gridetti heeft de doelpunten te verzorgen. Daardoor heeft de hele ploeg zelfvertrouwen gekregen... En dan hebben ze allemaal zoiets van, oh, wie dat je niet staat? Dat staat Fernandez er, of Cissé. Dan pikt iemand anders het wel weer op. En dan komen de doelpunten ook nog wel. Dus de, dat is, die twee spelers zijn ook gewoon een hele belangrijke uh, factor daarin geweest. En je moet niet vergissen, mensen zeggen ook wel eens van, ja, het zijn dezelfde spelers. Maar het zijn ook allemaal spelers die weer een jaar verder zijn. De Vrij is weer een jaar verder, maar het is ja. Indy. Maar die, zijn, die waren vorig seizoen natuurlijk niet zo goed als nu. En dat was niet alleen de schuld van Deen. het ook gewoon omdat we een jaar verder zijn. en ja, Zeker voor de jonge spelers is dat echt een belangrijke factor. Maar hoe verklaar jij de op ineens die omkeer van van AZ? Dat ze er ja, zo lang opeens stonden en nu opeens gewoon echt wegzakken. Ja, nou de AZ, dat, dat heeft denk ik voor een groot deel ook gewoon te maken met flow. Dat is gewoon dat als je op een gegeven moment het loopt, het gaat goed, je hebt geen blessures, dan blijf je winnen. Ja. Wat op een gegeven moment ook wegvalt en je bent pas in kampioen meer worden, in het uit Europa en uit het beter. Ja, op een gegeven moment houdt het dan ook gewoon op. Want ze hebben nog steeds volgens mij de minste spelers gebruikt van alle clubs in de Eredivisie. En dat kan niet. Als je, ze hebben het dus terug gehad zo'n beetje. Ja, mm -hmm, zeker. En ze hebben de minste spelers gelijk. Ja, dat gaat dus op een gegeven moment gaat dus wel gewoon vreken. En dan zijn ze weer bloem kwijtgeraakt. Dat merkten ja. ze niet direct naar de winterstop. Maar nu merk je dat wel, dat zo'n speler er niet meer is. Dus AFR heeft nog steeds een toppensatie geleverd, als je ziet. Wie er allemaal zijn vertrokken de laatste anderhalf jaar. Uh, en wat, wat iedereen eigenlijk verwachtte ook bij Feyenoord, namelijk op een gegeven moment we het een keer op... Dat verwachten we toch eigenlijk ook met z'n bij aanzet. En dat is gebeurd. En dat is niet iets waar ik iemand aan kan rekenen. Ze hebben het volgende programma programma's gehad. Van alle kampioenkandidaten, de ja. de collectie. Ja, dan, uh, dan hou ik op. Ja, als we het toch over Europa hebben. Um, in mijn optiek heeft Feyenoord denk ik niet een sterk genoeg elftal om een eind te komen in Europa. Is het dan niet, uh, laten we zeggen, voor het Nederlands voetbal belangrijker dat ik doe mijn PSV of een Twente voor de Champions League gaat spelen? nou Ten eerste, als je het haalt verdienen, dat sowieso. Dus als je ja, het haalt, zeker. dan verdienen ze het gewoon en ja, volgens mij is Twente ook uh, NPC's en PC zijn ook dat in voorrondes gestruikeld, Ajax stond op een gegeven moment jaren op rij uh, er is geen enkele garantie ik bedoel, als Ajax nu Vertongen vertrekt en die hoop ze toch nog vrij groot dan zijn ze wel een heel belangrijk deel kwijt van een Elftal en dat, gaat, dat kan dan ook weer gevolgen hebben voor een Champions League ja, ja. deel hoe goed ze zich daar kunnen tonen en als Feyenoord ik denk niet dat Feyenoord het gaat redden, maar het ligt niet te zeggen ja. Feyenoord, want ik denk ook niet dat als PC erin komt, dat die iets heel makkelijk zouden redden of Twente of AZ uh, ik, de vlog, vlog, ik heb ook vrij kansloos uit deze bestieker ja. in de voorronde. Maar dan nou hoorde ik dus... dus bread, dan ik dat, dat Ik las vandaag dat, dat Ajax, dan, ik kan, ken het rijtje nu al uit mijn hoofd, Chivu wil halen. Uh, Boela Hoest, een nieuwe. Dat melden Sport1 vandaag op hun website. Uh, Niklas Moisander, uh, Narsing, Elia. En um, nou, Schöne hebben ze dan al binnengehaald. Dat, waar halen ze het geld vandaan? Nou ja, dat Champions League, dus al schijnt het ook dat sommige spelers drie ton hebben gekregen voor die landstitel, dus dat zal ook nog wel moeten worden afgeschreven ergens. Dus. Uh, maar het ja, er zijn natuurlijk, kijk zoals Boedarus, die kost natuurlijk niks. Dat is waar, dat is waar. Die gaat salaris kosten. Uh, Kivu zal ook niet heel veel kosten aan transfers. transversen, volgens mij. Dus dan hou je, uh, uh, kijk Narsing, dat zou ik wel knap vinden, want dat lijkt me steek dat je die voor minder dan 10 miljoen hebt. Elia, ja. dat ook een stukje worden met je mensen wat hij toch weinig speelt. Ja. Die is ook niet allemaal nodig natuurlijk. Ik bedoel, als Narsing komt, heb je Elia niet meer nodig. Ik denk ook wel dat als het komt, heb je ook Boelaroes niet meer nodig. Want je gaat niet Kivu Boedaroes en alle wereld met ze drie hebben voor die drie posities. Maar ja, je weet dat je eigenlijk consequent in één keer op de bank zitten. Dat, dat lijkt me niet uh, realistisch. Dus bij beide gevallen, Kivu Boedaroes en Elia Narsing verwacht ik dat hooguit één van de twee komt. Maar het zijn wel weer echt versterking. het zijn wel versterkingen van namen, niet dat je denkt van wie komt er nu weer. Dat is, uh, ik geloof, toch, en... ik vind toch Corfu of ja, zo benieuwd, Want Uiteindelijk uh, vertongen we ook uit de eigen jeugd. Ja. En er lopen wel meer goede, ook centrale verdedigers met name rond in de eigen jeugd. Ik denk bijvoorbeeld naar Ricardo van Rijn, die heeft er wel het hele seizoen recht weg gespeeld. In de mm -hmm. van Van de wereld. maar van Rijn is eigenlijk centrale Sim, verdediger. Ja. Speelt daar ook uh, bij Jong aaiers, met name. Ja. Hij is nog maar rechtsbenig benig met het wereld Ja, je zou zo jongen ook op kunnen stellen. En is zelfs talent van het jaar geworden, zag ik. Precies, hij is talent van het jaar geworden. Uh, ja, dus bedoel, er moet sowieso een ervaren verdediger bij. Uh, maar... Ja, dan, dan zou je toch eerder denken aan Kivu, denk ik. Ook omdat hij al in Amsterdam gespeeld heeft. Dus enigszins gewend is aan de Amsterdamse speelstijl. Ja, en ik vind dat het misschien wel een logischere voetballer naast. Als je ervaring aan het, gaat het wereld speelt... Ja. Dan zou ik Eerder Kivu daarna zetten dan Boelarous, denk ik. Ja, ja Boelaroes heeft volgens toch, dat is die, uh, die buitenspeler meer, toch? Dat is ook een beetje rechtsback rechts ja respect. Ja, bij ja, nou, nee, ja. Re hij is, bij Nederland ook wel een respect, maar ik vraag me af of uh, Ajax hem haalt als rechtsback. So, sowieso is het maar de of van de wiel weggaan natuurlijk. Ja. Uh, en eerlijk gezegd, dat zou ik, als je stel, je haalt hem als rechtsback... zou ik helemaal mee vinden, want ik zou het dan gewoon echt van Rijn naar Rijn ja. ja, zeker. Ja, ja. Die heeft bewezen dat hij dat kan. Doe het hartstikke goed. Dan kun je best nog een redelijk ervaren jongen achterhouden, is een type ooien die als het nodig is dat hij er ook wel staat, ja. dat is prima. Maar dat is het, als Moura zou dat eigenlijk... Uh, ik denk dat het een korte gaat van Marijn, dat zou, ik zonde. Dat zou zonde zijn. En we ja. hebben nu ook een raar voorval in de, in de eredivisie, want door de bekerfinale ja. van Almelo moet... Ja. moet uh, wat was het nou? Moet Heerenveen... Verliezen, van Feyenoord. Van... Win of verliezen. Ja. Of of verliezen. Van maar niet gelijk. Nee, dat is dus het enige. Dus... Uh... Ja, dus het is heel raar. Dat is, heeft te maken met de playoffs en wanneer de bekerfinale is gespeeld. Uh, maar als Heerenveen verliest, dan zijn ze zeker een het Europese voetbal. En als ze winnen ook. Het is wel nog van belang dat als ze winnen, dat ze later instromen. Dus, en dat scheelt echt een paar, uh, een paar weken in de voorbereiding. Want niemand wil al echt in uh, eind juli uh, Europa League moeten voetballen. En dat gebeurt wel als uh, Heerenveen verliest Goed, het is inderdaad een heel, raar, een heel raar gevolg dat moeilijk op te lossen is. Er zijn een heleboel ideeën aangedragen. De bekerfinale later zou kunnen. Het meest gehoorde is, je moet een verliezend bekerfamilis helemaal geen Europees voetbal geven. Maar dat ligt weer lastig met de, de UEFA. Die, die heeft ook al verplicht gesteld. Want dan zou je eigenlijk helemaal klaar zijn. Uh, dus, dat, dus dat is wel lastig. Ja, dit, ja, dit hoort er nu eenmaal bij. Moet je moet hetzelfde probleem natuurlijk kunnen hebben. Uh, stel dat PSV tegen Heracles dat moeten voetballen nu. Heracles ja. had precies hetzelfde gehad. Heracles had, heeft er alleen belang bij. Heracles kan geen leger meer worden. Als het nu Heracles PSV was geweest, want Heracles ook het enige belang had om te verliezen van PSV, zodat PSV tweede kan worden. Dat is, echt dat is natuurlijk heel niet gebeurd, maar ja, dat, dat is gewoon toeval. Want ja. uiteindelijk was dit niet bekend toen de competitie werd gemaakt. Dus ja. Maar hoe is het eigenlijk dan? Tussendoor, even met de fairplay prijs van Excelsior, Zij is, uh, hebben ze hem bijna? Nee, nee, nee, volgens mij gaat dat sowieso niet door. Ik, het laatste oh. wat ik daarover heb gehoord is dat Nederland nog een in de top 3 staat. Dus dat ja. zou uh, een plek kunnen breken. Maar dat Heerenveen 1 staat, maar oh. die gaan sowieso dus al Europa in. Tenminste, ja, dat moet heel raar lopen. En Twente 2. Dus, uh, nou gaat met Twente weer het verhaal van stel we redden alsnog niet via de play-offs. Dan we ja, ver, op, de, ja, dus maar dan verpleeg. krijg je dus wel dat Nederland heel veel clubs vertegenwoordigd heeft aankomen in Europa, als ik het zo aanhoor? Uh, als dat zo is, heb je een club erbij en dan krijg je wel wat er we net ook was. Zijn die clubs sterk genoeg, want uiteindelijk wordt het aantal punten dat je gaat gedeeld door het aantal clubs dat je hebt. Mm -hmm. Dus bijna als je maar één club hebt en die doet het heel goed, dan krijg je ja. ook heel veel punten. Terwijl als, uh, we hebben natuurlijk ook een periode gehad dat we wat meer clubs hadden, dan werden dat bijvoorbeeld... ja. ...NAC en Utrecht, die meestal... ...maar ja. die vonden overleefden... ...NAC ja. tegen Villarreal, maar dat was meteen afgelopen... ...en dat, krijg je, dat kost je dan punten... ...want NAC weegt wel mee... ...omdat je een echte club hebt gehad... Ja. Dus als, ...maar als je uiteindelijk nu... ...stel dat de huidige top 6 in heel Europa ingaat, ja. ...dat blijkt mij geen enkel probleem in te zijn. Ja, maar die gaat dan zo, bijna sowieso door... ...en dan komt er nog een zevende plek bij... Van de playoffs. Uh, ja, nee, nee, nee, nou ja, het hangt er een beetje dus van af. ik vind het er dan ook in het Heracles nog, maar goed, dat, uh, het zou inderdaad heel goed kunnen. Maar net die Vitesse op de bijen. Uh, ja. Daar zou ik volgens mij ook wel Europa in willen zien. Met wat versterkingen op er weer bij. Dat lijkt me ook wel interessant. Dat lijkt me ook niet een ploeg in ieder geval, die er dan volgens de kans ook ergens in Litouw ofzo. zo. Dat lijkt me ook wel. Uh... <laughs> maar dat is vast dat Nederland met best wel veel clubs in Europa spelen aan het seizoen, eigenlijk. Ja, nee, dat is prima. Ik bedoel, uh, dat is alleen maar goed. Dat is de enige manier om je goede spelers in Nederland te houden, denk ik. Ja, ik zag het eerst gezegd. af. Toyfone heeft ook al geroepen. Ik ga niet de Europa League in. Ik bedoel, als je de Champions League wil winnen, moet je weg uit Nederland. Zo simpel, zo simpel is het. Ja, dan ja. moet je uitschappen dan, dan maar een paar clubs waar je naartoe kan. Nou word ik een beetje moe van Toyfone trouwens. Ik vind het een <lacht> beetje een naar mannetje. Ja, het rare is de Toyfone. Ik ben het met je eens. Ik snap wat je bedoelt qua Hef, en, uh, hij, hij heeft ook heel vervelende dingen gedaan op het veld. Over de de bekerfinale, Ieder een actie met Koetelje. Ja. Maar ja, hij heeft er nu uh, 18 gemaakt. is een de middenvelder. Dus dat is het. Uh, het is wel ontzettend goede voetballer. Uh, en ik ja, moet dus ontzettend irritant te spelen. Een beetje <laughs> drogbaar effect. Of, maar noemen. Als je volgt een zoek van Bommel en van op het middenveld met de PSV. Dat lijkt me wel, toch als tegenstander niet heel prettig om tegen de voetballers. Die kunnen allebei één heel goed voetballen. Mm -hmm. En zijn uitstekend in staat op die andere manier een spel te halen. Dus dat, daar kan PSV natuurlijk wel wat mee. Ja. Ja. En uh, over, eventjes over da, Bas Dost. Ik las laatst dat de Europese top, de echte Europese top, interesse heeft voor Bas Dost. Denk jij dat hij dat nu al die stap moet maken? Of denk je, nee, nou, blijf het weer bij je dus bij een klein Duits clubje of zo? We hebben een doel gehad, echt, in de Eredivisie. divisie. Uh, dat hebben we al meer spelers gehad in het verleden. Uh, Malkis heeft er nu ook uh, 24 gemaakt. Malkis moet ook niet <laughs> naar de Europese top. Het is heel goed dat Bas Dost heeft gedaan, maar ik zou, als ik hem was, de uh, tussenstad maken. Dat kan ook de Nederlandse top zijn, maar dat is. Dat vind ik lastig omdat Ajax zich al heeft... Matas al en Feyenoord heeft het geld mee om te betalen. Uh, dus dan wordt het lastig. Misschien dat als Luc de Jong weg gaat dat hij naar Twente kan, maar goed. Dus, nou, maar dan, dan kom je in, bijvoorbeeld in Engeland of Duitsland terecht. Nou, ja, ik hoorde ook al clubs als Wolfsburg en zo. En dat is, nou Wolfsburg staat nog lager op dit moment... ...maar de subtop in Duitsland, waar bijvoorbeeld ook mm -hmm. uiteindelijk Schalk... Uh, ...waar Rutler ook naartoe ging... Zoiets, HSV, uh, dat lijkt me logischer dan meteen de stap naar de echte top. En ik denk ook eerlijk gezegd niet dat Manchester of Barcelona ja. een adres heeft in, in, in DOS. Het lijkt me logischer dat die eerst naar de club als Everton of zo gaan. Klopt. Tot slot, uh, onze grote voetbalvrienden van Voetbal International hebben uh, een nummer gemaakt. Heb je het al gehoord? Uh, ik moet het bekennen van Piet. Nederland, nee, helemaal nou, oranje. Bij deze komt hij dan, denk ik. Wil je hem aankomen? Ja. Ik ben heel benieuwd ik mag hem aankomen, he? Johan Derksen en Wilfred met... Ja, Johan Derksen Wilfred, Wilfred. Nee, nou, Wilfred heeft er ooit voor gezorgd dat ik in de televisie ter wereld terecht ben gekomen. Dus ik kan het nummer alleen maar toejagen natuurlijk. hoop <laughs> dat het een grote hit wordt voor Wilfred en Johan. Nederland is helemaal Kijk Johan, dat heb je van die bekende Oh jee, pas op, ze gaan zingen. Dat is onze eer na. Met Bert van Marwijk aan het roer, zijn de tegenstanders vissen voer. Ze krijgen daarvan Holland voetballes. Elke Duitser, Spanjaard, Italiaan, zal het oranje in zijn hemje staan. En als we winnen, roept ons legio keihard. Yeah! Dan maar doen we dat natuurlijk, Johan. Ja! Na, na. Wat een verschrikkelijke muziek. Als je deze clip ziet, Johan heeft er heel veel zin in. Ja! <laughs> Die is echt heel enthousiast. Het is echt een YouTube-momentje als je dit wilt zien. Het is geweldig. Heb je staan, Karin. Nederland is helemaal oranje van... Johan, Dirk het Wilvin, Ja. Jongens, als het goed is, hebben wij de familie Matthijs aan de telefoon? Jongens, zijn jullie daar? Ja? Heel goed, kijk. Nou, ik hoorde dat jij een liedje uh, graag wil horen van ons. En dan mag jij eens gaan vertellen welk nummer dat is? Uh, van die Lolly. En van wie is dat nummer? Uh, DJ Ruud. Heel goed, man, dankjewel. Waar is dat beestje? is dat beestje? Waar is is dat beestje? Ga ze aan Als je met een leuke, spontane boy thuiskomt Ga ze bilani Als je naar Face DJ Root luistert Ga ze bilani Als ze je baan schuurt Ga ze Yes, naar alle turken. Gooi die vleugels in de lucht. Op die ja, dat was gas op de van uh, DJ Ruud, natuurlijk in de house. En ik heb deze het al beloofd. We, ja. Deze hadden we ook gekregen als we zoekje toen wij onze live show deden, hè? Wij We kregen veel verzoekjes, toen. heel veel van uh, If you wanna be my look Spice them. Girls. Spice Girls. Bah. Maar goed, ik heb het wel gedraaid, helaas. En eh uh, ja, we kunnen een stukje laten horen. Het is een heel klein stukje en het is niet echt het beste stukje, want ik heb het niet <laughs> helemaal gekregen. Maar het is een hele leuke aankondiging van uh, Toby naar mij. Dus daar gaan we later ja. naar luisteren. daarna hoor je nog dansen, kudoeren. En dat betekent het, het einde van ons uh, programma van vandaag. En natuurlijk straks door, denk ik, om 8 uur iedereen twee minuten stil. Staat uh, onze radio gaan, dan ook op stil? Ja. Hij komt zo hoor, heel even rustig. Dat is even het begin. Oh, wat, dit is altijd fair. Dit is al. Ja, dit is al het begin. Dat is dus hier ergens. Ja, Savens dit is leuk, maar er zijn van die momentjes. En dan moet je even doorheen. Dat ja. zijn die momentjes. Dat je denkt, moet dat nou. En dat momentje is gekomen. Dames en heren, Karim gaat zingen. Hier is Lagarne met Paradise! Wat kun je schreeuwen? <laughs> Wat? <laughs> Wat kun je schreeuwen? Ja, anders is die Wij ja, Hier begin je meteen spetterend met paradise. Heel spetterend. Dit is jouw pianoman, hè? Dit is mijn pianoman, ja. Jij noemt het echt een pianoman, hè? Ik weet niet wat het is met jou. Maar jij blijft het mijn pianoman, maar dat is echt... Nou, denk ik, van, uh... dat, dat, dat zit hij denk ik ook op zijn cv, hoop ik voor. Pianoman van Kerim. Kerim is een pianoman. Als jij het leuk vindt, jongen. Nou, zo. is al lang goed geweest, Dat, dat Wil je nog wel heel van mij horen zingen? Ik wil heel, heel even Kerim horen zingen. Nou, dat wilt u echt niet, hoor. Ho. Dat was, dat meer, was dan dan <laughs> meer dan genoeg Meer dan genoeg Nou mannetje ben jij ook hè Naar nou, geestig ben jij Gaan we daar even naar luisteren dan Naar nou, een goed nummer Tot slot Wens wij u een heel fijn weekend trouwens nog hè Want uh Zeker Nou ja dat is daar je weekend in Bevrijdingsproppen is heel fijn Ik ga kampioen We gaan kampioen worden met de B3 hè, Toby Laten Ja we? Echt? Ja Als we winnen zijn we kampioen Oké okay, ik ben er niet bij Gelukkig Don maar. En Luciano met Danza Caduro op Radio Shovem, het weekend in was dit met uh, Toby, Tim en Krim. Iedereen een fijn week. weekend. Fijn weekend inderdaad. En uh, niet te veel drinken op een fijn, volgende week. Tot volgende week.